Uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In heel Nederland, behalve in Zeeland, geldt tot zaterdagochtend 10 uur codegeel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte naar een 20 jaar jongere stagiaire... en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Oud-presentatrice Aisha Margadi zegt in het artikel zich gediscrimineerd te voelen vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Gisteren werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn zal terugtreden. De dader van de aanslag op de Jehova's getuig in Hamburg is enkele weken voor het bloedbad bezocht door agenten. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt. De politie kreeg in januari een anonieme tip over de mentale gezondheid van Philip F. De 35-jarige F beschikte over een vuurwapen en een vergunning, maar het huisbezoek was geen reden om die vergunning in te trekken. Bij de schietpartij in een gebedzaal van Jehovah's getuigen... kwamen gisteren acht mensen om het leven. De schutter pleegde zelfmoord. Hij had zelf ook ooit deel uitgemaakt van de Jehovah's getuigen. Het laatst nog levende lid van de Duitse verzetsgroep Weissel Roos is overleden. Trouten Lafrens werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen... met onder andere Hans en Sophie Scholl... en verspreidde vluchtschriften tegen Adolf Hitler... In totaal kwamen zeven leden van de verzetsbeweging... ...wijs Roze witte rozen om het leven. Ook Lafrens werd door de naties opgepakt... ...maar werd in april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Na de oorlog verhuisden ze naar de VS. Trout de was 103 jaar oud. Het weer, vannacht is het droog, het klaart op. Wel gaat het licht vriezen, er is kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden.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 ZFM. ZFM. Geef me 1k en ik tover de 10. Ik hoef daarvoor niet naar Bali. je hebt die onzin gezien. Money stekken stekken is de kwaliteit van ons team. Ik ga het je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien. Ik heb een bochel en een bodycount van twee. Maar die bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Wow. Stop met werken als ik dertig ben, ja toch neef Ik hoef niet te wachten op mijn fondjes en mijn AOE Klop, klop, donderop Ik kom niet naar je toko voor een kleine kop Ik heb een BV en ik heb een bachelor Jij moet voor je cloud nog meedoen aan de bachelor Maak me maar belachelijk, noem me maar respect, niet. Net zo gespekt is mijn rekening, dus praat niet Maat, wat kom je doen met je black banana kleren? Betaal meer dan jouw vermogen aan het voor mijn deur parkeren ik zag je meisje huppelen, geile kont onder die blazer Pakte haar in Utrecht ja. zoals Younes kreeg voor vrees ja. Geloof je haar, als ze zegt van niks te weten Is ze de jacuzzi van de Valk Geet alweer vergeten me. 1K en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, Heb hebt die onzin gezien Mooi, niet stekken stekken, is de kwaliteit van ons team Ik ga ik je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien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 Jullie weten tegenwoordig, half een van blondje. blondje Altijd lente bij de tandartsassistenten Ben de tandarts, speel je gaten, pak de stacks en flip de rente wow. Heb gouden platen en een platina Ik heb van alle drie die dingen geen aangevraagd. Hey, hey. Heb geen zorgen voor mijn tijd hierna Zie je mij in je dorp, heb ik saaf gemaakt Geef me 1k en ik tover de team. Ik hoef <laughs> daarvoor niet naar Bali, heb die onzin gezien Money die stekken stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dik, je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien Nado zoek ik daily, noem me blind, net als Charda Jij laat bij het stoplicht je Mitsubishi afslaan Tot 2000, zelfs die boomers zien maar hard gaan Jij ja, ja, hebt op de game, in V naar je grafbaan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 Alsof ze gewoon verder leeft Alsof ze gewoon verder leeft Zelfs als het niet zo is de cirkel rond de tafel ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten, maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ben doelbaar voor mijn leven, ook al voor mijn dood En ik dank u voor wat lukt, En mezelf voor het gekloot En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn Ook al is het niet tevreden, en is dat glas te klein Dank u voor mijn toekomst, roe en bevlekt Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt Ik dank u wel, ik dank u echt Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik goed was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 ik zou het laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet pijn gefos. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik god was, zou het laten zien als ik trots was. Toen kees dat je niet pijn gezegd. Ik zou het laten weten als ik echt was. echt was als ik god was. Zou ik vriend tot gelost was. Op zijn minst wat dichterbij zijn met een poging vol. Echt was, echt was.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 you around. Um, I find you very attractive. Would you, um, with me Oh, be